10 al 25 jaar live. Weer nu de nacht. The first time that I saw her. I really couldn't help but stare. Dus weet je wat? Weet je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 Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, tekst tv, op kanaal 45. ZFM Cut to the chase Your pretty face Search out outer space Leaving no trace Shade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 Deep in your love FM al, al, al 25 jaar. Live in Zandvoort. En jij bent erbij. I've been trying to do it right. ZANG